11 uur Joboots met het NOS Journaal. In een horecazaak in Den Haag zijn vanochtend negen mensen gearresteerd na een steekpartij. Onder hen zijn twee gewonden, een man van 35 en een man van 22. De politie kreeg verschillende meldingen over een ruzie in de zaak op het spui. Toen agenten daar binnenkwamen, zagen ze de twee gewonde mannen. Eén gewonde moest naar het ziekenhuis. In de horecazaak werden enkele messen gevonden. Het is niet duidelijk wat de aanleiding van de steekpartij is. Iraakse veiligheidstroepen hebben een parlementslid gearresteerd... waarbij tenminste vijf mensen om het leven zijn gekomen. Het parlementslid Al-Alwani wordt verdacht van terroristische activiteiten. Zijn lijfwachten probeerden de arrestatie te voorkomen... waarbij drie van hen werden gedood. Ook een broer en een zus van de parlementariër zijn om het leven gekomen. Alwani is een soeniet en voert oppositie tegen premier Maliki.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 De van de KART denkt dat een hardere aanpak van illegaal vuurwerk het aantal slachtoffers kan terugbrengen. Het slachtoffer van de schietpartij in de Amsterdamse wijk, wijk Slotermeer is overleden. De man werd gisteravond op straat neergeschoten. Hij werd bloedend aangetroffen en naar het ziekenhuis gebracht waar hij in de loop van de nacht overleed. Er is nog niet duidelijk wie hij is en waarom hij is neergeschoten. Meteen na de schietpartij kamde de politie de omgeving uit, maar er is geen verdachte opgepakt. Het weer, vooral in het oosten, eerst nog regen. In het westen overwegend droog. En vanmiddag weer kans op een bui. Het wordt 8 graden. Morgen droog, af en toe zon. Alleen aan zee nog kans op een enkele bui. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Tros, Kamerbreed. Presentatie Kees Boonman. Goedemorgen, zonder Margriet Vroomans. Het is de laatste uitzending van het jaar... en dat is een goed moment de staat van het land door te nemen. En dat doe ik met Jaap Smit. Sinds kort is hij commissaris van de Koning in uh, Zuid-Holland. Dat klopt toch, hè, meneer Smit? 1 per januari 1 per januari maar ja. u bent toch wel ingezegend? Ik ben beëdigd ja. vorige week, Ja, ja. ja. En uh, ja, we hebben u vooral hier natuurlijk gehad uh, vaak als voorzitter van het CNV. Dus ja. dat is een groot verlies al daar. Ja, dat, uh, dat, dat moet blijken. Ik heb een goede opvolger, dus het zal vast wel goed komen. Nou, maar ook over die leuke baan gaan we het ook nog wel even hebben... die u heeft vanaf 1 januari. En Kim Putters, uh, verwelkomen. Hij is directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau. En ja, u heeft eigenlijk ook een, een nieuwe baan dit jaar, pas hè, sinds een aantal maanden. Dat klopt. Een half jaar geleden uh, ben ik uh, Paul Snabel opgevolgd uh, bij het uh, SCP. Want u zat in... Ik uh, zat in de Eerste Kamer, uh, waar ik tien jaar uh, kamerlid geweest ben. En uh, ik ben nog steeds één dag in de week hoogleraar in uh, Rotterdam... Uh, op het gebied van het uh, beleid en bestuur van de gezondheidszorg. Ja, En even het politieke label eraan hangen. Voor de Partij van de Arbeid heb ik in de, in de Eerste Kamer gezeten. Ja, En voor Jaap Smit hangt nog steeds een label aan, ook toch? Ik ben een lid van CDA, ja. Oké, okay, nou, want het is toch een politiek programma... dus goed ja. dat de luisteraar dat even weet. Nogmaals, welkom uh, beiden. U kan ons zien op troskamerbreed.nl en op Politiek24. En zoals altijd, uh, daar veranderen we niets aan... Uh, ook niet tussen kerst en nieuwjaar... is dat we even naar de zaterdagkranten uh, kijken. En daar valt... Uh, ons oog in eerste instantie, dat is misschien ook wel aardig... om dat aan u te vragen, meneer Smit, als uh, oud-vakbondsvoorzitter. Een uh, hoofdartikel in de Telegraaf, het openen van de grenzen. Uh, en we kunnen de Roemenen en de Bulgaren van harte welkom heten. Nou, dat is trouw. Uh, er zijn heel veel mensen in Nederland en trouwens ook in de politiek... die daar heel anders over denken. Is dat een vrees of is het een geschenk, die Bulgaren en die Roemenen die toch lid van onze familie zijn, de Europese familie, die komen. Nou, laat ik zeggen, het goede is dat Europa uh, open grenzen heeft... en dat uh, er vrij verkeer van mensen, goederen en kapitaal is. Dus dat laten we die, uh, dat niet vergeten. Maar de zorg is er zeker dat uh, er nu heel veel mensen hier naartoe zullen komen... om hier uh, te gaan werken. Daar is op zich niks tegen. Maar wat we vaak zien is dat mensen dus onder de prijs, onder de, de CAO-afspraken hier het werk gaan doen wat een enorme verdringing teweeg brengt... voor de mensen die hier gewoon zelf wonen en werken. Ja, maar en dat heeft, is de grote zorg. Ja, maar het heeft wel, uh, die komst van die Roemenen en Bulgaren... of liever gezegd de vrees dat er heel veel komen... Uh, heeft wel geleid tot ook een uh, verscherping van de discussie over de Europese Unie. Ja. Eigenlijk, we zijn lid van de verkeerde club zo'n beetje. Ja, dat, dat, dat zeg ik niet. Uh, ik heb hier wel over gesproken, destijds ook met de Roemeense ambassadeur hier en, en uh, onze ambassadeur in Roemenië. Kijk, als wij het draagvlak voor Europa in ons land overeind willen houden... dan zullen we goed moeten zien, toezien op het naleven van Europese wet- en regelgeving... en alle misstanden en schijnconstructies die, uh, die er plaatsvinden... te vuur en te zwaar bestrijden. En als we dat niet doen, dan moet je niet gek staan te kijken... dat inderdaad die discussie verscherpt en verscherpt. Ja, maar ze zijn wel gewoon lid, meneer Putters. Ja, nou met dat laatste ben ik het natuurlijk zeer eens... om schijnconstructies, malafide, bemiddeling en dergelijke te bestrijden. Misschien dat het voor de beeldvorming wel goed is om wel weg te nemen... dat het bijvoorbeeld zo is geweest dat bij het vervallen... van de tewerkstellingsvergunning voor de Polen... dat er toen ineens heel veel Polen per 2 januari zijn gekomen. Dat is niet het geval. Uh, het is wel zo dat er in zijn... Totaliteit veel meer Polen naar Nederland zijn gekomen... in de loop der tijd dan we ooit verwacht hadden. Maar die, die, die, die datum van 1 januari... daar zie je niet ineens een hele grote toename. Dus uh, de angst dat er ineens volgende maand... heel veel Bulgaren en Roemenen op de stoep staat... Ja, dat kun je in ieder geval niet vanuit het verleden... staven met feiten over de Polen. Dat niet wegneemt dat de verwachting wel is... dat er meer zullen komen. Ja, Nu gaan we het uh, straks in de uitzending ook wel hebben... over de angst bij de burger. Over uh, ja, dat wat ze vrezen. Maar de politiek heeft hier natuurlijk ook wel een duit in het zakje gedaan om die vrees voor uh, die files uit Bulgarije en Roemenië onze kant op uh, ja, extra aan te wakkeren is dat zo? Nou, aanwakker, ik denk dat het een terechte vrees is. Als er mensen via Malafide bureaus bemiddeld worden, onder uh, bepaalde loongrenzen te werk uh, gesteld worden, uh, ja, en eigenlijk ook niet eens geregistreerd staan in de basisadministratie. Dus je er geen grip op hebt, uh, de taal niet spreken. Ik dus denk dat het hele realistische problemen zijn. Alleen, uh, ja, ik denk wel dat het in de discussie soms een beetje buiten proporties is neergezet uh, om welke aantallen mensen dit zou gaan. Als het om de Bulgarische en de Roemenen gaat, en dan hebben we het vooral over de G4... dus de vier grote steden en Groningen. Daar concentreren de problemen zich. En dus niet in heel Nederland en niet in elke gemeente van Nederland... is het een heel groot probleem. Wel in uh, uw werkgebied straks. Uh, zeker, niet, he? het zeker. Westland. Ja, ja, Westland inderdaad en de haven. En, uh, dus je moet het, uh, zeg maar, je moet ook niet die onzekerheid van de mensen... die, uh, die hierdoor ontstaat uh, bagatelliseren... Maar ik blijf erop hameren. Kijk, minister Asscher heeft nu een aantal extra uh, inspecteurs uh, benoemd. 35 geloof ik. Nee, dat, is, dat is nog te weinig, maar wij zullen hier echt moeten voorkomen... dat, mensen, dat, dat die angst voor die bulgaren domeen gevoed wordt door, een slechte, door slecht toezicht... Ja. en het slecht bestrijden van misstanden die, die er helemaal plaatsvinden. En Ik ben dus niet tegen het feit dat mensen uit andere Europese landen hier kunnen werken... als het maar gaat onder de Nederlandse voorwaarden... en er geen verdringing op de arbeidsmarkt plaatsvindt op, on op, op oneigenlijke gronden. Ja, u zegt te weinig, 35 inspecteurs. Want waarbij u, u komt uit de vakbondswereld. U kent dus ook het gebied waar eh, mensen echt worden uitgebuit. Hè, want daar wijst u ook op. Hoeveel inspecteurs zou je dan wel ja, moeten hebben? Ja, dat rekensommetje kan ik niet maken. Ik, ik wil twee, twee dingen zeggen. Ik vind ja? dat deze minister van Sociale Zaken dit probleem goed onderkent. Ja. En er ook heel veel aandacht aan besteedt. Dus dat vind ik in hem te prijzen. En ik blijf hameren op het feit dat als we zeg maar, dat toezicht niet goed uh, regelen... dus niet voldoende menskracht erop opzetten... Ja, dan voed je daarmee de anti-Europese stemming die er is. Ja, die anti-Europese stemming, en dat maakt misschien wel een grote stap... maar toch heeft het ermee te maken, wordt misschien ook wel gevoed... omdat we zo af en toe, misschien straks ook wel bij de verkiezingen... voor het Europees Parlement, weer een discussie krijgen... over wie mag erbij en wie mag er niet bij... En daar valt het oog natuurlijk ook in de kranten op Turkije, meneer Putters. Daar kijken wij toch iets anders naar dan zomaar als nieuws... Hoe kijkt u daarnaar? Nou, ik denk dat uh, voor ieder land waarmee gesprekken zijn... over toetreding tot de Europese Unie... Uh, de, de criteria van uh, de rechtsstaat, de democratie... het bestrijden van corruptie... ongelooflijk belangrijke criteria zijn... om überhaupt verder te praten met elkaar. En daar zie je natuurlijk nu wel een aantal problemen in Turkije... die serieus zijn. Ja, met andere woorden, Turkije is nog bij lange na... nog niet toe aan het lid worden van ons genootschap. Nou ja, ik denk dat wat je in de afgelopen uh, week... weken gezien hebt in Turkije... dat dat zorgen moet baren en dat je daar uh, uh, serieus naar moet kijken met elkaar hoe je okay. verder gaat. Ja, op Smit is het ook niet gewoon griezelig wat daar gebeurt? Ja, dat, dat volg ik natuurlijk ook, uh, net als alle andere mensen, van wat, wat, wat gebeurt daar. Maar die discussie over toetreding van Turkije die is volgens mij nog lang niet, lang niet uitgevoerd. En uh, het is ook niet zo dat wij vandaag of morgen moeten beslissen of dat wel of niet gebeurt. Volgens mij staan er nog 10, 15 jaar. Uh, Daarvoor te gaan. Dus ik, ik vind het wat vroegtijdig om er nu een, een hele krachtige uitspraak over te doen. Oké, okay, nou alle reden om er dan niet verder op door te gaan. Uh, dan een uh, uh, gewoon mensenonderwerp, namelijk waar iedereen zich deze dagen blijkbaar druk mee uh, houdt. Putters, hoeveel vuurwerk heeft u besteld? Stond <laughs> u vanmorgen al bij de winkel? Nou, ik helemaal niets. Maar mijn broer uh, voor mijn twee neefjes uh, geloof ik heel wat. En die moet dat maar eens heel uh, voorzichtig met ze gaan afsteken op Audiosavond. Want ik maak me daar wel zorgen om. Ja, want u blijft <laughs> altijd binnen om twaalf uur totdat nou, het voorbij niet is. Nou, binnen, maar ik hou mij ver van het vuurwerk. Maar dat heb ik eerlijk gezegd altijd gedaan. Nog nooit een rotje gegooid? Jawel, wel eens. is. Stiekem ik, uh, naar iemand? Het siervuurwerk, dat had altijd mijn voorkeur. Maar het is natuurlijk, het is wel zorgwekkend. Onderweg hier naartoe uh, hoorde ik ook van uh, minder jaren Jongens, waar de handen al van afgerukt waren inmiddels. En ja, dat zijn natuurlijk wel echt heel serieuze uh, problemen. Dus. Uh ja, je kunt alleen maar een grote oproep doen om ontzettend voorzichtig te zijn uh, met dat vuurwerk en het illegale vuurwerk, dat dat goed aangepakt wordt. En dat dat uh, de komende dagen uh, goed in de gaten gehouden ja, wordt. Het ja. vuurwerkprobleem moet goed worden aangepakt, maar vooral niet in de hand houden nee. bij afsteken. Jaap Smit, hoeveel haalt u altijd in huis? <laughs> Toen mijn kinderen thuis woonden, een gering hoeveelheid, maar die zijn lang de duur uit. Ja. En ik vier uh, oud en nieuw in een heel klein uh, dorpje waar volgens mij niks wordt afgestoken. <laughs> oh. Dus ik kijk vanuit de verte naar uh, een, een plaats die er, niet, die er niet zo ver vandaan ligt. Zo'n dorpje waar je eigenlijk wenst, taken ze maar wel iets af. Ja, precies. Dus ja, ja. Gebeurde er maar dus Misschien is dat wel voor mij een reden om juist iets te kopen. <laughs> om dan de enige te zijn. nee goed. Wat ik het jammer vind met vuurwerk, het is hartstikke leuk. Ik heb het vroeger ook veel met onze kinderen gedaan. En zoals met veel leuke dingen, ja dan uh, ontstaan er misstanden. Waardoor er een discussie gaat ontstaan van moet het helemaal afschaffen. van eigenlijk is het doodscholen. Ja. Ja. Vuurwerk is gewoon leuk. Nou ja, nou dat is dus gewoon een... Op, een, op een gezonde en prettige manier. Ja, dat is afsluitend natuurlijk wel de vraag. Hè? Want ja. Waarom ik erover begin. Het staat ook vandaag op de voorpagina van het Nederlands Dagblad... vuurwerkverbod, niet langer taboe. Hè? We, hebben ja. natuurlijk, we hebben net de crisis met Zwarte Piet achter de rug. Ja. Maar het vuurwerkverbod, wat ook GroenLinks een beetje propageert... dat is toch wel iets waar mensen zo langzamerhand wel ja tegen zeggen. Smit? Nou ja, ik vind dat jammer. Omdat, en nogmaals het uh, uh, oud en rotjes en vuurpijlen... Uh, binnen de perken horen gewoon bij elkaar en als dat allemaal moet verdwijnen omdat uh, ja, mensen zich op dat punt niet weten te gedragen bij wijze van spreken, ja, dan leiden opnieuw de goede onder de kwade. Kim Putters, voor Ja, bot? ik deel dat wel. Ik moet zeggen dat er bij mij ook wel enige vertwijfeling optreedt. Uh, je ziet dat heel veel ongelukken ook op de dag na, uh, na Oudjaarsavond gebeuren. Met name door kleine kinderen die op de straat... de nog niet afgestoken rotjes oprapen, die alsnog aansteken. En natuurlijk heb je als ouders een verantwoordelijkheid... om je kinderen goed voor te lichten dat ze daar niet aan moeten komen. Maar het gebeurt natuurlijk wel. En ja, daar zit mijn vertwijfeling wel een beetje. Maar iedereen heeft ook gewoon een verantwoordelijkheid... om uh, er zorgvuldig. Mee om te gaan. En dat kan je niet met een verbod wegnemen. Dat moet je gewoon ook zelf, als ouders, als jongeren, eh, zorgvuldig doen. Oké, okay. qua verbod uh, bent u in elk geval niet uh, mede-initiatiefnemer hier aan tafel. Dat begrijpen we <laughs> wel. Nou, dit waren uh, wat mij betreft de zaterdagkranten. Tros Radio 1. Ja, het is het kerstreces. Geen politieke week over zich dus. En ik praat verder met onze gasten van vandaag. Dat is uh, Jaap Smit. Hij was tot twee weken geleden nog voorzitter van het CNV. En is inmiddels benoemd tot commissaris van de Koning in uh, Zuid-Holland. En die begint op, uh, op 1 januari, heb ik begrepen. En Kim Putters, die was tot een half jaar geleden nog vicevoorzitter van de Eerste Kamer. En uh, senator dus uh, voor de Partij van de Arbeid al daar. En hij is nu uh, de eerste man van het sociaal-cultureel... Planbureau en dat is zeg maar de thermometer van onze samenleving... als ik het zo mag simplificeren. Um, we gaan het hebben over de sociale en economische staat van Nederland... en over de participatiesamenleving. Een begrip wat dit jaar uh, handen en voeten zou moeten hebben... Of nog moet krijgen. En over het belang van werk en geen werk. En wat al niet de vakbeweging. Maar toch, uh, er zit hier iemand aan tafel... die commissaris van de koningin is geworden. Koning. En, uh, van de koning, <laughs> Zie je? daar. Nee, uh, maar meteen even gezegd. U bent uh, geïnaugureerd. Uh, of uh, hoe noem je dat? Uh, Beëdigd. Beëdigd. En dan kom je dus bij <laughs> de koning. Daar bent u dus uh, geweest. Hoe gaat dat? Dat is een, uh, was een <coughs> bijzonder moment. Waar was dat eigenlijk? Op Paleishuis van Bosch. Ja. En uh, daar wordt je ontvangen um, en verteld uh, waar je moet staan en wat er gaat gebeuren. En dan sta je oog en oog met de majesteit en wordt jou de eet afgenomen. En daarna heb ik een heel plezierig gesprek gehad. Mijn vrouw was daarbij uh, met uh, de koning over... Nou ja, mijn werk en over uh, wie ik ben en uh, wat van me verwacht wordt. Het was een hele plezierige en bijzondere ontmoeting. Ja, ging het gingen ook. Zat u eigenlijk uh, net zoals dat we bij die kersttoespraak zaten... bij dat uh, knapperende houtvuur uh, in zo'n heerlijke fauteuil. Ik zat gewoon in een werkkamer met, uh, met de koning en... Uh, op een, een rechte stoel, om maar zo te zeggen. Ja, ja. Maar, en waar, waar gaat het dan over? Ook over, over het sociaal akkoord... waar u een belangrijke rol in gespeeld heeft... of over de vertegenwoordiger zijn van hem? Nou, ik kan niet in detail vertellen, dat weet u. Ja. Uh, nou, dat weet ik niet, maar dat is. zegt iedereen altijd. Ja, nee, maar dat zeggen ze niet voor niks. Dus ik ga dat ook niet uh, gedetailleerd doen... maar ik heb een plezierig gesprek gevoerd. Het was ook een nadere kennismaking met elkaar. Uh, we zullen elkaar regelmatig treffen... Um, een plezierig gesprek gevoerd over nogmaals um, uh, de inhoud van mijn werk zelf, wat van mij verwacht wordt. En, een aantal dingen over hoe wij kijken tegen de, tegen de samenleving aan en de vraagstukken die spelen. Maar uh, dat was een, een, ik vond het echt een heel plezierig onderhoud. Ja. Um, toch typisch eigenlijk dat iedereen altijd zo geheimzinnig erover doet waar het over gaat. Terwijl het is ook. Uh... Nou, ik vertel u toch redelijk waar het over gaat? Nou, volgens mij niet. <laughs> Ik ga toch niet verder? Nee. Maar goed, hoe kom je aan zo'n baan? Solliciteer je? Moet je vaak rondjes lopen rondom Huis en Bos om gezien te worden? Hoe werkt dat? <laughs> Nee, er staat een, een, een advertentietekst, een vacaturetekst in de staatscourant. En dan schrijf je. En dan schrijf je. Ja. En, uh, en mensen hadden mij er ook op gewezen van, god ja, dat is echt iets voor jou. En dat had ik mezelf een aantal jaren geleden ook al eens voorgesteld. Van ja, in, in... dus ik heb daar inderdaad op gereageerd. En uh, toen ben ik uitgenodigd. Uh, voor een gesprek met minister Plasterk. Um, en vervolgens ben ik uitgenodigd... door de vertrouwenscommissie van de provincie Zuid-Holland. En heb ik een aantal gesprekken meegevoerd. En daar heeft een selectie plaatsgevonden. Ja, maar je schrijft als je zo'n openbare positie he hebt als u... Hè, als voorzitter van het CNV... je schrijft niet voor niks als je niet een beetje weet... dat ze je eventueel wel zouden willen hebben. Ook vanwege het politieke ticket wat aan u hangt, hè, het CDA. Zo gaat dat toch? Ja, maar ik heb toch wel gewoon zelf mijn vinger opgestoken. En ik ben natuurlijk niet helemaal onbekend. En, uh, dus ja, dat, zo, zo gaat zo'n procedure ook. En, uh, en zo ben ik het geworden. Ja, maar toch ook omdat u van het CDA bent. Dat weet ik niet. Dat nee? weet ik niet. Dat weet ik niet. Um, uh, uiteindelijk heeft die, die commissie uh, heeft gekozen. Of uh, gezegd: wij gaan voor degene die ons het beste lijkt uit die in die procedure. En bij mij hangt daar uh, de, de partij CDA aan, aan maar uh, het is met name gegaan over de inhoud van de gesprekken die we, die we met elkaar gevoerd hebben. Hoe ik, naar dat, hoe ik tegen het werk aan kijk. U woont uh, vlak over de grens bij ja. Zuid-Holland geloof zes ik hè? Kilometer, zes ja. kilometer. Dus de grens wordt verplaatst, of het huis <laughs> wordt verschoven, hoe gaat dat? Waarschijnlijk wordt er een, een ander huis gekocht. Ja. Een ander huis gekocht. Ja, dat, uh... Dat is de, de, het gevolg ervan. Wij wonen al zeer lang met veel plezier in de plek waar we nu wonen. Maar goed, dat, dat zal dus de provincie Zuid-Holland worden. Ook geen straf, het is een mooie provincie. En ik heb er in het verleden lang gewoond. Ja, nou, we komen zo waarschijnlijk nog wel even te spreken over uh, provinciale herindeling en uh, het uh, samenvoegen van provincies. Heeft u het daar trouwens met de, de koning of met de minister nog over gehad? <lacht> over die samenvoering? Van die nee, provincie? Niet, niet, uh, niet in die zin. Omdat ze het... beiden weten dat het daar toch niet van komt. Nee, nee wat, laat ik zeggen. Mijn antwoord op, op dit, dit punt is altijd. Elke structuur staat in deze tijd ter discussie. Ja. Dat heeft met de tijd te maken waarin we leven. En die discussies moet je ook niet uit de weg gaan. Maar concrete wijzigingen zullen er nog niet plaatsvinden. Nee, nee dat, is, dat, dat gaf Plasterk ook wel toe... ondanks dat hij daar zo hoog van de toren mee blies toen hij begon... Nou ja, die discussie woedt nog volop. En ik weet dat in de provincie waar ik nu naartoe ga, Zuid-Holland... men die discussie op zich niet uit de weg gaat. Maar het moet uiteindelijk wel ten dienste staan van uh, de burger zelf. En daar moet je de juiste afwegingen maken. Maar dat wij leven in een tijd dat die structuren ter discussie staan... dat begrijp ik en dat begrijpen heel veel mensen. Alleen daarmee zeg je nog niet van en dus gaan we dat nu veranderen. Ja. Het lijkt me even zo goed een leuke baan. Als Hartstikke ik de advertentie had gezien, dan had ik. Maar goed, <lacht> uh, ook geschreven. Maar uh, Kim Putters, um, ja, mist u eigenlijk... want het is toch ook wel leuk aan u te vragen. U doet ook iets, iets nieuws al. Hè? Ja. De, de basis van het Sociaal Cultureel Plan. Maar u zat in de Eerste Kamer. En ook als, als uh, uh, vicevoorzitter. Nou, we hebben afgelopen maand weer een circus daar gezien. Circus Duivenstein uh, Kabinet in Penari. Mist u dan zo'n moment of niet? Nee, ik mis het, het politieke uh, van de Eerste Kamer niet. Ik mis wel de mensen, als ik dat uh, zo op persoonlijk vlak mag zeggen. Want uh, ja, toch tien jaar lang, uh, op één dag in de week... van s'morgens negen, vaak tot s'nachts één uur... Uh, met uh, mijn vijf, 74 collega's samengezeten. Dus die, dat mis ik wel, uh, het politieke niet. En die tien jaar is er ook wel wat veranderd in de Eerste Kamer. Uh, en dat is niet, was niet zeg maar het politiekere worden van het debat in de Eerste Kamer dat was niet iets wat ik... Het meest, de meest plezierige ontwikkeling aan de Eerste Kamer vond. Dus ik. Nou, ik, ik heb altijd gevonden en vind dat nog steeds... dat de Eerste Kamer uh, wetgeving uh, behoort de toetsen op uitvoerbaarheid... rechtmatigheid, niet het politieke primaat daarin heeft. Ja, en dat is natuurlijk in de loop van de afgelopen vier jaar, denk ik... Uh, sterker geworden, om ook het, dat ook het politieke element... door minderheden, meerderheden, smalle meerderheden... Ja. Één, op twee, één of twee mensen kunnen het verschil maken in de Eerste Kamer. Daardoor is gewoon het politieke karakter groter geworden... En, ja, en dan moet je erg oppassen dat je niet ontzettend op de Tweede Kamer gaat lijken. Ja, maar u geeft het zelf al een beetje aan. Die politieke uh, verscherping in de Eerste Kamer... is misschien dus wel ontstaan door het politieke onvermogen in de Tweede Kamer. Nou, laat ik me uh, daar, daar niet, uh, geen, uh, geen oordeel over aan Nee, Nou, uh, waarom niet? Dat is uh, nee. toch een hele nee, goede kijk, vraag. Kijk, en, ik uh, denk nou, makkelijk te beantwoorden. Nou, ik denk dat... Uh, nou, ik weet niet hoe u me zou beantwoorden. Nou ja, ik was, uh, was voorbereid op het stellen van de vragen. Niet op het geven van de antwoorden. Maar <lacht> nee, nee, nee. ik zou bijvoorbeeld ik zeggen: zeker... ja, u heeft gelijk. Nou, kijk, wat, wat je ziet gebeuren. Kijk, waar ik uh, uh, wat ik eigenlijk wel een positieve ontwikkeling vind. is dat er continu verbindingen uh, in akkoorden gelegd worden. Je kunt vraag, afvragen of het niet heel veel akkoorden zijn. maar dat de verbinding met de samenleving gelegd wordt. Dat er geprobeerd wordt naar meerderheden te zoeken. Dat dat niet alleen maar politieke meerderheden moeten zijn. Hmm. maar dat dat breder is dan dat. Dat zijn op zich ontwikkelingen. Waarvan ik denk: van nou, als je zo breed mogelijk draagvlak voor je beleid probeert te vinden, is dat uh, helemaal niet gek. En daarmee komt er ook altijd een stukje politiek, ook in de hmm. Eerste Kamer kijken. Want uiteindelijk is het een politiek instituut alleen het instituut op zichzelf heeft een hele duidelijke taak en dat is aan het einde van de wetgeving van het wetgevingstraject vlak voordat het naar het staatsblad naar het staatshoofd uh, gaat uh, toetsen of het allemaal kan en of het allemaal ook gaat werken zoals de Tweede Kamer en de regering bedacht hadden um, ja en da, die rol die dreigt af en toe een beetje onder te sneeuwen door het politieke element en ik denk dat dat, um, uh, dat, dat niet verstandig is Ja, dat is, eigenlijk heeft iedereen het ook steeds vaker over de grote fout. Hè? Hans Wiegel is uh, zeg maar de voorman daarvan, ook dat heel vaak te verwoorden van de VVD, maar ook anderen hebben dat gezegd, de grote fout van de formatie om de Eerste Kamer uh, over het hoofd te zien eigenlijk. Hè? Ja, je moet een Eerste Kamer nooit over het hoofd zien. Um, er zitten daar 75 mensen die uh, met veel verbindingen naar de samenleving, bedrijfsleven, semi-publieke sector, de wetenschap. Dat brengen ze één dag in de week naar het binnenhof. Uh, op die manier kijken ze ook naar de wetgeving. Proberen ze te kijken. van Kunnen ziekenhuizen, woningcorporaties, werkgevers, werknemers, kunnen die uit de voeten met deze wetten. En dat mag je nooit onderschatten. Ze zitten dus minder in de biotoop Den Haag. Ze ja. zitten ook in de rest van de samenleving. Dat brengen ze naar binnen. Ja, dat is dus heel belangrijk om daar rekening mee te houden. Maar het onderschatten, het is uw woord, is dus blijkbaar wel gebeurd. Nou, u, u, volgens mij stelde u de, u de vraag. Ja, maar nu gebruikt nou, u het woord ook. Ik weet, ik weet niet wat er in, de, in de, de stadhouders... Dat is overigens ook. Dat hadden ze misschien niet moeten doen... Eh, om uit de Eerste Kamer weg te gaan met kabinetsonderhandelingen. Want dat is een mooie traditie om ja. in de Eerste Kamer die onderhandelingen te nou, doen. Laat ik het anders maar vragen. Goed, Heeft u, Diederik Samson, de partijleider van uw partij, zeker toen u ook heel po politieke functie nog had in de Eerste Kamer... ook gewaarschuwd. Let me op, Diederik. Nou, Hallo, uh, hier zijn we. 75 uh, man zitten hier, weet je het wel? Ja, kijk, er zijn continu contacten tussen de fracties de, natuurlijk. Dus Dat, dat, dat heeft dat, niet ook in die, Kijk, in de stadhouderskamer worden afwegingen gemaakt... in onderhandelingen waar de Eerste Kamer niet bij zit. Ik denk dat een heel belangrijk uh, element in de, uh, is om te noemen... dat de Eerste Kamer uiteindelijk niet een regeerakkoord... ...ondertekend en sluit. En dat is dus ook heel... ...het is dan ook heel logisch... ...dat je er niet in bij zit in de stadhouderskamer Je praat natuurlijk wel met elkaar... ...want het is heel belangrijk, ook voor de Tweede Kamerfracties... ...om te weten hoe het debat in de Eerste Kamer verlopen is... ...verloopt, dat gevoeligheden zijn... ...maar je zet geen handtekening onder een regeerakkoord. Dus het is niet onderschatting... ...dat is zoals de staatsrechtelijke procedure in elkaar zit. Zo, ja. De stadhouderskamer? Dat, uh, dat doelt u op de Kamer waar... Uh... Volgens mij was dat de Kamer... Uh, uh, ik heb er nooit één ja. Ingezet, in misschien ook een hele mooie Kamer te zijn. Daar hebben de onderhandelingen voor het kabinet ja. volgens mij plaatsgevonden. Ja. Ja. Um, meneer Smit, ja, u heeft hoe dan ook, ook met uh, dat, dat kabinet, uh, wat, wat heel moeizaam, ja heel makkelijk tot stand is gekomen, maar nu heel moeizaam voortleeft uh, te maken gehad. Al was het maar omdat u een uh, sleutelspeler bent geweest bij het tot stand brengen van dat sociaal akkoord. Um, Eén van die akkoorden die er gesloten ja. zijn. Um, is dat eigenlijk een akkoord wat, wat werkt al? Ja, dat, dat gaat werken. Hoewel natuurlijk een aantal maatregelen pas later in de tijd geëffectueerd worden. Hè, die ontslagregels en uh, de WW-veranderingen. Uh, maar uh, er is al een aantal dingen in gang gezet. Onder andere de, die, die transitievergoeding uh, die... die uh, uh, geïntroduceerd is. En, de transitievergoeding? Wat, wat, nou ja, dat wil ik zeggen wat je vroeg een ontslagvergoeding Precies. noemde. is Nu zeg maar een, wordt een transitievergoeding waarmee, je, waarmee duidelijk wordt gemaakt... van we zetten in op het begeleiden van werk naar werk. Uh, we hebben er eigenlijk niks aan om afscheid van elkaar te nemen... en uh, de ene partij met een zak geld en uh, een uitkering zonder uitzicht op werk... thuis te laten zitten. Alles moet in het werk gesteld worden om mensen van werk naar werk te begeleiden. Dat is ook hard nodig in een arbeidsmarkt... die steeds meer mobiliteit van mensen vraagt. Ik zeg ook altijd, het gaat niet om de vaste baan... maar het gaat om de continuïteit om in je onderhoud te kunnen voorzien. Dat is waar mensen uh, uh, op uit zijn. Dat heb ik de afgelopen jaren ook voortdurend geroepen. Dat vertaalt zich nu in zeg maar, het vast willen houden aan een vaste baan. Maar ik denk dat mobiliteit het sleutelwoord is van de toekomst. En dat je dus moet zorgen dat mensen die mobiliteit... op een op een tamelijk overzichtelijke en risicoloze manier kunnen opbrengen. Want anders dan krijgen we echt ongelukken. Ja. Nou, die transitievergoeding is daar bijvoorbeeld een voorbeeld van. Ook projecten in Nederland waarin uh, mobiliteitscentra... of uh, transitiecentra uh, uh, zijn ingericht... waar werkgevers en werknemers met elkaar de koppen bij elkaar steken en zorgen dat mensen... van werk naar werk begeleid worden. Maar dat sociale akkoord, ja, dat gaat nu stap voor stap... geëffectueerd worden en geïmplementeerd worden. En de, de, de grote uh, taak voor uh, de vakbeweging... Ook, en ook werkgevers is in de komende jaren... om te zorgen dat dat op een juiste manier gebeurt. Ja, maar wat vooral voor uh, gewone mensen het meest of wat ze het meest zullen gaan merken op 1 januari... is dat er gewoon ook in hun portemonnee... natuurlijk toch wel veel Dat Ook hun pensioenen worden minder. Ja. Uh, de WW, hoe dan ook, wordt wel korter... tenzij er afspraken worden gemaakt met de werkgevers... dat het blijft zoals het nu is. En dat, dat is bijvoorbeeld een van de spannende dingen... hoe dat in de komende tijd uh, zo geregeld wordt. En of dat lukt? Ja. En vreest u dat eigenlijk? Of dat wel lukt? Nou ja, wat je ziet, dat in het sociale akkoord is afgesproken... dat in de COO over dit onderwerp verder onderhandeld wordt. Ja. Er zullen bedrijfstakken zijn waar dat wellicht minder noodzakelijk is... Dat, he, dus dat mensen veel makkelijker van werk naar werk in die, in die sector komen. Maar er zullen sectoren zijn waarin dat echt goed geregeld moet worden. En dat zullen we dus de komende tijd gaan zien. Ja, dus het kan zijn dat er straks mensen zijn die in een bepaalde sector werken... waar ze wel drie jaar WW krijgen. En er zal een sector zijn waar mensen... misschien Misschien maar twee jaar weten. Nee, de, de, de inzet is dat de, de lengte van de WW onverkort blijft ten opzichte van hoe het nu is. Tenzij. Nou ja, laat ik zeggen, daar gaan afspraken over gemaakt worden in de, komende, in de komende tijd... om te zorgen dat het derde jaar op een goede manier geregeld wordt. Ja, maar goed, dat zit dus nog een heel groot vraagteken. Nou ja, dat is precies... Uh, de, de, het vraagteken. De, nou ja, dat is de, de, de taak waar werkgevers en werknemers in de komende tijd voor staan om te zorgen dat die afspraken ook goed geëffectueerd worden. Ja, maar mensen die dit nou nog eens horen... Uh, die denken, ja, het is wel crisis. Uh, uh, dat is natuurlijk heel erg. Als je nu gaat praten over uh, dan maar twee jaar WW, hoezo? Nou kijk, als het gaat om de WW... Alles, alle inzet moet, moet plaatsvinden in zeg maar, de, de eerste periode... als iemand werkloos wordt. Daar worden de... de, de, de, zeg maar, de uh, dat, dan zijn de kansen om van werk naar werk te gaan het grootst. Maar in het sociale koord, daar heb ik mezelf ook sterk voor gemaakt. En dat heb ik ook tegen onze mensen gezegd. Nee. Uh, die verandert in zoverre dat die wordt verkort van Rijksweer naar, naar twee jaar. En het derde jaar, dat zullen we als werkgevers en werknemers... voor onze eigen verantwoordelijkheid nemen. En ja. die afspraken moeten nu de komende tijd ook echt gemaakt worden. Ja. Ja, u heeft het over afspraken waar u ook mede verantwoordelijk voor bent. Maar uh, er is gewoon geen werk. Nee, dat, dat probleem zie ik ook. En daarom is het heel hard nodig dat die economie weer op gang komt. En dat is waarom we de laatste maanden ook uh, uh, steeds gepleit hebben... voor maatregelen die die economie ook weer aan de praat krijgen. Want we doen nu wel heel veel tegelijk... Waar, waar veel mensen op dit moment ook gewoon de dupe van zijn. Ja, want bijvoorbeeld ook over die pensioenmaatregel, die premiedaling... daar was u ook niet zo voor, hè? Nee, dat, waar het om, nee, laat ik zeggen de, de opbouw. Ja, uh, opbouwen, ja. Ja, dus nee, dat, ja, dat mensen het, minder fiscaal vrij precies. kunnen sparen voor hun pensioen. Nee, dat, dat, dat, ze, dat ze minder krijgen. Ik zeg het uh, veel te ingewikkeld. Dat mensen op termijn gewoon minder krijgen. Want daar gaat het natuurlijk over. Dat is het risico dat bestaat. Kijk, de, de, de, de en daar hebben we de vakbeweging eigenlijk om in de reden te vallen, niet echt afgelopen. We hebben alleen uh, heel veel partijen gehoord. En dat er opeens een uh, pensioenakkoord was, maar we hebben de vakbeweging eigenlijk <kijkt> om die dagen helemaal niet gehoord. Nou, we hebben voortdurend gepleit voor het uh, handhaven of het, het, het, het, het, het, het, het instellen van het opbouwpercentage van 2 Dus nu wordt het 1,87 geloof ja, ik. Dus, dus, dus ja. heeft u dat verloren? Nou, op dat punt hebben we zeg maar, niet dat gekregen wat wij, wat wij graag wilden. Ja, nee, maar maar de, ja, dat de, gebeurt ik, wel vaker. Ja, dat gebeurt wel vaker. Maar er, er was eerder, uh, waren eerder uh, demonstratieve bijeenkomsten... vooral ook van de FNV en veel tam-tam uh, van de vakbeweging. En uh, Marieke Stellinga, die uh, economiecolumnist in NAC... die schreef van de week... Ja, die, uh, vooral, ze wees dan vooral naar de FNV, hè, naar Ton Heerts. We hebben hem helemaal niet gehoord. En, uh, en is eigenlijk met al die dingetjes... Zijn de mensen niet zoet gehouden en eigenlijk een beetje belazerd? Nee. Maar snapt u het gevoel? Jawel, maar kijk, je moet ook begrijpen. Ja, dat, dat is heel belangrijk wat u zegt. U snapt het gevoel. Dat dus mensen zijn belazerd? Voelen? Ja. Ja. Door wie? Nou ja, eigenlijk uiteindelijk toch door de vakbeweging wel veel roepen, maar uiteindelijk niet veel binnenhalen? Nee, ik geloof dat je dat zo niet moet zien. Uh, dat je zeg maar niet alles binnenhaalt, ja, dat is uh, een gegeven. En uiteindelijk moet je ook... Uh, pick your battles, om het maar zo te zeggen. Mm -hmm. uh, wij hebben ons nogmaals in het sociale akkoord... erg sterk gemaakt voor uh, zeg maar het tegengaan van de uh, verandering in het ontslagrecht zoals het in het regeerrekord stond. Dat moeten mensen zich goed realiseren dat dankzij de vakbeweging het niet verkort is tot een jaar en een tweede jaar bijstand, mm -hmm. maar dat het echt overeind gebleven is. Nou, dat is nogal een, een, een gevecht geweest in deze tijd en daar zijn we dus met elkaar goed uitgekomen. Als het gaat om die pensioenen, ja, de gedachte erachter is, mensen werken langer dus kunnen langer sparen voor hun pensioen. Dus dat opbouwpercentage kan iets naar beneden. Nou, wij hebben voortdurend gewaarschuwd, maak dat niet te laag, want dan, dan, dan dan tref je met name de jongere generaties. En het uitgangspunt dat iemand uh, onafgebroken 40 jaar of langer werkt. Ja, dat is ook niet meer van deze tijd. Want je zult zien dat mensen gewoon een periode hebben dat ze of werkloos zijn of zelfstandig zijn uh, zonder een pensioenopbouw. Dus dat is de reden geweest waarom we hebben gezegd maak dat percentage ja. nou niet te laag. Maar tegelijkertijd is ook het besef dat we in een tijd leven dat je wel overal van kunt roepen het moet blijven zoals het is. Maar dat zit er gewoon niet in. Nee, het zit er gewoon niet in. Het kan niet allemaal blijven zo het is, Kim Putters. Maar bij uh, de burger uh, zijn dit allemaal wel uh, redenen om zich heel angstig te voelen en uh, vrees te hebben en, en ja. bestuur te wantrouwen. Ja. En dat is iets wat u ook onderzoekt ja. en ziet, geloof ik. Ja, zeker. Ik, we zien heel veel terug in ons onderzoek dat, dat een gevoel van dat degenen die de beslissingen nemen niet het goede doen en het ook niet goed doen. En dat, is een, een, een, ja, dat, dat heeft volgens mij twee oorzaken. Um, er zit aan de ene kant veel onzekerheid. Uh, nou, ook in, in, in wat, uh, wat Jaap Smit net zegt, uh, onzekerheid over baanbehoud. Dat zien we overigens vooral bij 45-plussers. Uh, daaronder is het vooral omdat daar wellicht ook al iets meer erva ervaringen... en verwachtingen voor rond mobiliteit is. Je hebt niet voor het leven een baan. Daar is de onzekerheid groter over inkomen. En over oplopende schulden, hypotheek, etc. Dus er zit wel variatie in waar de onzekerheid over gaat. Maar dat is één factor, onzekerheid. Tweede is de onmacht. Het gevoel daar eigenlijk ook geen invloed op te hebben. En dat dus diegenen die de beslissingen nemen... Ja, dat ook niet echt hebben. En die combinatie, mm. die zien wij wel terug in onze onderzoeken... Um, ja, en het aantrekken van het economisch tijd... helpt natuurlijk wel om weer een stukje zekerheid te, te bieden. Tegelijkertijd, dat zou, dat zou ook een, een vraag van mij uh, ja. zijn... Um, uh, het, het zal er ook niet meteen toe leiden... dat er heel veel meer nieuwe banen komen. Ik denk dat ook veel bedrijven reorganiseren... nieuwe technologieën invoeren... en dat dus diegenen die nu hun baan verliezen... zullen niet meteen een baan krijgen... op het moment dat de economie weer aantrekt. En ja. dat perspectief is dus nog niet heel optimistisch. Ja, dus hoe zou je dan... Die die Vraag heel scherp formuleren aan Jaap Smit, nog even aansprekend op zijn rol als oud-vakbondsvoorzitter. Ja, daar is hij natuurlijk nee, niet, niet meer. Maar, maar nou, wel verantwoordelijk voor dat akkoord. Ja, nou kijk, als we het zeg maar van werk naar werk begeleiden, het zorgen dat mensen omgeschoold worden, in een andere takken aan het werk komen, in hoeverre daar dan ook scherp rekening gehouden is met het feit dat mensen niet meteen terug in hun oude werk zullen kunnen komen, dat er ook niet meteen nieuwe banen komen. In hoeverre is dat in alle plannen in het akkoord ook meegenomen? Ja, absoluut. Nou ja, wat, wat, wat je ziet ook in het akkoord is dat. Uh, er zijn maar 35 regionale uh, arbeidshuizen of, of arbeidscentra komen... waarin werkgevers en werknemers samen de verantwoordelijkheid pakken. En zeggen, horens, wij moeten ervoor zorgen. Er zijn, er zijn aardige experimenten de afgelopen tijd geweest. Daar um, heeft CNV ook een van, uh, geïnitieerd, het Maaslandmodel. Waarin, zeg maar, regionale arbeidsmarkt gemaakt wordt. Waarin, als ik werkloos word bij bedrijf A. Dat dan de werkgevers, die zich ook verbonden hebben met het centrum. Uh, alles in het werk stellen om te kijken of ik bij een ander bedrijf in die regio het werk kan. Dat kan, hoeft dan niet precies te zijn. Dat precies dezelfde klus die ik bij, bij bedrijf A heb gedaan. Gedaan, maar zorg in de regio dat mensen ja. zo snel mogelijk... van werk naar werk begeleid kunnen worden. Een ander punt, Ja, dat raak je een zwaar punt aan. Wij leven in een tijd waarin we echt... Ik, ik beschrijf deze tijd als een overgangsperiode. Um, niet een griepje dat weer overgaat. Nee. En we gaan weer net doen alsof het ja. voor 2008 was. Nee, ik zeg wel eens wat dramatisch. Deze tijd zal beschreven worden in de geschiedenisboeken... van onze, onze, onze kinderen en kleinkinderen. Ja. Uh, omdat het een zoeken is naar nieuwe uh, evenwichten... naar nieuwe uh, paradigma's of uitgangspunten. Uh, uh, dat vertaalt zich in talloze vraagstukken... die nu gewoon heel hard op het bord liggen. De verhoudingen in de wereld zijn veranderd. De positie van Nederland is anders. Onze, onze bevolking vergrijst. Het wist natuurlijk al lang, maar we gaan het nu echt aan de lijve ervaren. Dus we zullen met z'n allen moeten zoeken naar die nieuwe uitgangspunten. Dat is waarom ik ook altijd heb gezegd. Het gaat er niet om dat je zeg maar, nu alleen maar houdt, je vasthoudt aan verworven rechten... Dat zijn van mij betreft tijdelijke vertalingen van een waarde die gerepresenteerd wordt. Dit is de tijd waarin je met elkaar moet nadenken over wat vinden wij belangrijk in onze samenleving. En hoe vertalen we dat ja. naar een recht of naar een manier, ja. een gebruik. Dat past bij deze tijd. Ja, ja, kijk, het zorgt natuurlijk voor veel onzekerheid, maar ik deel dat zeer. Ik denk dat de grenzen van de systemen, ja, die raken we op alle mogelijke uh, manieren. Dus ik, uh, ik deel dit zeer. En wij zien in onze onderzoeken terug dat mensen eigenlijk voor het eerst in 2013, veel meer dan in de jaren daarvoor, ook Aangeven dat de kinderen het niet beter zullen gaan krijgen dan zijzelf. Dus een soort besef van, ja, zoals we nu een aantal voorzieningen georganiseerd hebben, zoals we nu baanzekerheden hebben gehad, die, die zullen nooit meer terugkomen. En dat besef, dat klinkt ook wel door in ons onderzoek. Ja. Ja, we praten zo verder over de grenzen van systemen. You've got the words to change a nation, but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 Someday, read all about it. Kim Putters, uh, de eerste man van het Sociaal Cultureel Planbureau. U zei net heel duidelijk dat mensen zich voor het eerst beseffen... dat onze kinderen uh, zullen moeten beseffen dat ze het minder goed hebben... dan, uh, dan wij, de volwassenen, de ouders. Um, uh, is dat beeld uh, zo somber? Nou... Misschien dat ik het ook nog iets preciezer moet zeggen. Uh, het is denk ik uh, uh, belangrijk om na te denken over... Van wat is dan precies het beter krijgen of het minder krijgen? Ja, wat is dat? En, ja, en uh, Dat betekent niet dat de zorg er alleen maar beter van wordt... als er meer zorg verleend wordt of als er uh, alleen maar meer inkomen bij komt. Ik denk dat het in de toekomst in hoge mate gaat om kwaliteit van leven. Uh, de voorzieningen van de verzorgingstaat op een andere manier inrichten. Anders nadenken over wat er eigenlijk echt belangrijk is. Uh, duurzaamheid, uh, hoe je de economie inricht. Dus het is niet alleen maar meer een kwestie van meer, meer, meer... en economische groei alleen. Het gaat ook over hoe richt je het leven in. En dat besef, ja, dat, ik zeg nee, het nu ja. misschien met wat ingewikkelde woorden... Ja. maar dat besef, dat zie ik wel langzaamaan doorklinken. En dat, dat geeft misschien af en toe gevoel van onzekerheid. Is die zorgen dan nog wel in de toekomst... als ik ook nog van mijn buren afhankelijk word? Maar in feite is het een hele grote verandering... van ja, zorgzaamheid voor elkaar, uh, wel een beroep kunnen doen... Op de professionele zorg als het nodig is. Dat is een hele omwenteling in denken. Niet alleen maar denken in termen van rechten op zorg. Maar ook denken in wat kun je zelf doen. Nou, dat soort dingen. Ja, Maar betekent het ook dat, uh, want u gaf dat net zelf ook aan. hadden we het even over uh, het, het, de vrees en de angst en de, de teleurstelling misschien in het bestuur. Wat het bestuur voor ons allemaal uh, doet. De kloof uh, noemen we dat vaak. Dat er zo langzamerhand ook een kloof ontstaat tussen de mensen die het wel prima zelf kunnen regelen en steeds meer mensen die het helemaal niet prima zelf kunnen regelen. Ja, wij hebben net een paar weken geleden de Sociale Staat van Nederland uitgebracht. Dat is ons tweejaarlijkse rapport. Eigenlijk de thermometer, zoals u het net noemde, ja. van de samenleving. Dus daarin zetten we op een rij hoe het met opleiding, arbeid, inkomen, gezondheid zit. Daar zien we wel dat um, de groep kwetsbare burgers... en dan heb je het over uh, alleenstaande, eenoude gezinnen... niet-westerse allochtonen, een aantal van die groepen... ongeveer 6% van de Nederlandse bevolking... dat daar de problemen zich stapelen. Dus laag inkomen, uh, grotere verschillen in gezondheid... met mensen die het goed hebben, weinig opleiding... Uh, minder kansen op de arbeidsmarkt, daar zie je dat bij die groep... Stapelen de problemen zich en daar worden de verschillen groter mee. Dus grotere verschillen in gezondheid en in inkomen en in kans op, op een goede toekomst. En daar hebben wij wel de vinger bij gelegd in de sociale staat van Nederland. Staat tegenover dat het dus met een groot deel van de Nederlanders heel goed gaat en dat mensen dat ook zelf overigens vinden. Dus, ja, maar de politiek is er vaak, en zeker sommige politieke partijen schreeuwen dat van de daken, die zijn er juist voor die groep met wie het niet zo goed gaat ja. en met wie het steeds slechter gaat. Dus als dat steeds erger wordt, dan klopt er hier iets niet. Uh, nou, wij leggen ook de vinger in de sociale staat van Nederland... bij uh, die uh, uh, groepen waar de problemen zich stapelen. Kijk, het is aan de politiek om daar iets mee te doen. Natuurlijk, maar om hier in een reden te vallen, hè? een voorbeeld. Een paar jaar geleden, herinner me me nog heel goed... was het Wouter Bos, toen partijleider van uh, de Partij van de Arbeid... die tijdens de verkiezingscampagne schriep: uh, als u op ons stemt, dan zijn er straks geen voedselbanken meer nodig en wat is het bericht, zeker in deze tijd rond de kerst valt het extra op... Uh, er zijn alleen maar meer en meer mensen die van die voedselbanken afhankelijk zijn. Dus wat klopt hier niet in ons bestel? Nou, ik denk dat, uh, zoals ik zei, een aantal van de problemen... dus bij dezelfde groepen neerslaan... Uh, die afhankelijk zijn van gemeenten, van andere instanties... om ja, de boel een beetje op de, de rails te houden, zal ik maar zeggen. Maar Ze zijn ook afhankelijk van de politiek die dan blijkbaar onvoldoende... Uh, doet om uh, dat probleem te voorkomen dat het met die mensen slechter gaat. Ja, ja, je moet dat soort dingen ja? niet beloven. Nee, je, je moet niet beloven. Nee, dat soort dingen moet je niks beloven. Nee, je geen belo verkiezingen houden nee, en geen verkiezingscampagnes. <laughs> nee, nee, nee, nee, nee, nee. Dat is de andere kant. Maar als je zo... nou ja, die hangen van beloftes aan elkaar. Ja, maar je moet dus, zeg maar, reële beloftes doen. Dus uh, als je zegt, van, uh, als je op mij stemt, dan zal dat helemaal verdwijnen. Ja, dan, dan loop je natuurlijk een geweldig risico. Ja, en Erik Samson deed dat bij de laatste verkiezingen op het laatst heel goed. Hè. Hij zei, ik kan u eigenlijk niks beloven... Nee. Nee, maar dat vind ik ook een reëel verhaal. Als je, als je ervan uitgaat, wat ik net ook al zei... Van dat wij in een tijd leven waarin heel veel van onze oude zekerheden... staan te trillen op hun fundamenten... omdat de tijd echt verandert... dan denk ik dat je mensen er meer mee dient toe te zeggen... hoor jongens, dit wordt een, een ingewikkelde tijd... maar je kunt me aanspreken op de keuzes die ik ga maken... in deze ingewikkelde nee. tijd... dat ik je spijker beloftes doe van... als je op mij stemt, zijn alle maar voedselbanken weg. Maar ik denk ook dat het kind steeds Peters? minder interessant wordt... om uh, precies te weten wat de Haagse politiek ervan vindt. Omdat precies de dingen waar we het oh. nu over hebben... We kunnen beter stoppen. Nee, ik, ik, ik zag het nou, kijk, Als de plannen van het kabinet doorgaan... Ja. Uh, rond de decentralisatie van zorg, van jeugdzorg... van een stukje zekerheid, arbeidsmarktbeleid... dan zal dus de, de vraag... hoe er met deze groepen kwetsbare mensen omgegaan wordt... in hoge mate aan burgemeesters, wethouders en gemeenteraadsleden... gesteld moeten worden. Die gaan er over. straks over. En... Maar kunnen die dat wel aan... Nou ja, de, je, kijk, de, de, de, je kunt er best wat zorgen bij hebben... over de vraag of men in volle omvang uh, overal beseft wat het gaat betekenen. Namelijk dat je er iets van moet vinden. Hè? Dus het betekent dat je, uh, nou, u haalt de voedselbank aan. De gemeenteraad zal een debat daarover moeten hebben... hoe wenselijk of hoe onwenselijk ze het vindt. Dat is ook niet aan mij om daar iets van nee, te nee. vinden. Maar de gemeenteraad moet er wel iets van vinden. En ik denk dus dat die vraag daar echt op tafel hoort te liggen. Hoe gaan we met mensen met een arbeidshandicap om? Hoe gaan we om met één gezinnen die de broek... Uh, op kunnen houden. En die vraag ligt minder op het Binnenhof... en meer uh, in de gemeenteraadszalen. Waarmee dat u het... eigenlijk zegt dat die gemeenteraadsverkiezingen... straks in maart... die gaan over ongelooflijk ja. veel. En over veel meer dan mensen tot nu toe nog ja. beseffen, denk ik. Jaap Smit? Nou, dat zal mij uh, in mijn nieuwe werk ook zeker... Uh, uh, ...bezig houden dat uh, de lokale democratie wordt steeds belangrijker wordt. Als je kijkt naar wat er allemaal in de decentralisatie-operatie plaatsvindt... ...dus het verschuiven van verantwoordelijkheden van nationaal niveau naar lokaal niveau... ...dat betekent dat er een enorm beroep gaat doen... ...ook op de, de lokale democratie en de lokale bestuurskracht. Maar dat is toch een immense operatie waarbij ja. je je af moet vragen of daar uh, die, uh, die gedecentraliseerde politieke macht... daar wel toe in staat is. Dat is ook een zorg. Dat is ook echt een zorg. Dat had ik in mijn vakbondsperiode ook. Van als je kijkt wat er allemaal aan verantwoordelijkheden... op lokaal niveau terechtkomen... dat vereist ook een enorme bestuurskracht. Dat brengt je midden in de hele discussie... ook weer over die bestuursstructuren die we in Nederland hebben... waar we mee begonnen. Ja. Dus dat zal ook zeker mijn aandacht krijgen... en van mijn collega, uh, de gedeputeerde in, uh, in Zuid-Holland. Is er dat... reden voor zorg eigenlijk? Want zo, dat ik zal u een, een beetje geven. Een geven. Ik was laatst op een, Sorry. Ja, nee, Kim was... vindt van wel, maar komen ja. zo bij u. Maar je hebt het nou, ja, ik, ik heb het laatst meegemaakt in mijn eigen woonplaats, waar ik een avond bijwoonde, waar het verkiezingsprogramma van mijn partij werd vastgesteld. En, nou, daar zaten we met een man mannen 25, 30. Uh, en ik vroeg van, hoeveel leden kent uh, de, de, de, deze partij uh, hier, CDA, ja. CDA precies? Dat is de grootste partij in mijn woonplaats. 200 leden. Dat geeft te denken. Dat wil zeggen dat uh, mensen uh, zich moeten realiseren, of ze doen er goed aan zich te realiseren, dat er dus straks heel veel te kiezen wordt uh, is op lokaal niveau wat gaan we met onze centen en met onze middelen doen? Gaan die ja. naar de zorg? En hoe gaan we dat dan doen? Want daar komen die verantwoordelijkheden te liggen. Dat vind ik ook het, het uitdagende van deze tijd. Het is ook een kans voor de samenleving... waarin zeg maar, het niet meer allemaal van, van ver komt... In anonieme, ja, in anonieme instituten... maar waarin we zelf als burger weer aan een aantal knoppen komen. Ja, maar dat moet die burger dus uh, wel kunnen... samen met dat lokale... Uh, lager uh, bestuur, zal ik maar zeggen. Uh, Kim Putters, want u zei net: zorg die heeft u ja, wel. Kijk, v verwoord dat is slecht, dat is nou, uit? Nou, kijk, simpel. het decentraliseren van, van al die taken naar gemeenten, dat is niet zomaar het doorschuiven van een verantwoordelijkheid. Dat gaat over bevoegdheden ja. waar democratie voor nodig is om ze in goede banen te leiden. En om te controleren wat wethouders doen, wat gemeenteraden doen, waar zeggenschap van burgers bij hoort. Dus niet zomaar een beroep op zelfredzaamheid dan doet u het zelf maar. Nee, daar hoort ook echt de zeggenschap bij. Een Mogelijkheid om het te beïnvloeden. En ik denk dat de decentralisatie in de verzorgingsstaat ook een belangrijke democratiseringsagenda nodig heeft... die er eigenlijk nu niet is om te voorkomen. En ik denk dat ik het daarmee ja. nog het scherpst kan uitleggen... Ja. Um, dat er iets soortgelijks naar, naar beneden ontstaat... als we naar boven, naar Europa gezien hebben. Kijk, naar Europa zagen we ook dat er taken verlegd zijn... en dat uiteindelijk veel burgers het gevoel hebben... dat het op grote afstand gebeurt en er weinig invloed op uit oefenen is. Nou, dat is dus iets wat voorkomen moet worden ja. uh, op lokaal niveau. Dat nee. burgers het gevoel hebben er nog geen invloed... Op te hebben. Ja, maar dan is er ook een concrete vraag. Hoe doe je dat dan op lokaal niveau? Waar doelt u dan op wat verbeterd moet worden? Nou, ik denk dat uh, uh, uh, op, in de eerste plaats het belangrijk is... Ik zei dat daarnet He? al, dat gemeenteraden dus ook echt het debat voeren... en over wat is goed en niet goed als het gaat om zorg... over tafeltje, dekje, over de voedselbank. Dat is één. Twee, uh, nou, uw werk... Ja. Uh, ik, ik kom in heel veel plaatsen in, in het land. En wat mij opvalt is dat er in heel veel, vooral kleinere plaatsen... helemaal niet een pers aanwezig is. Of nee, een pers die, die enigszins... Die is oprekt... failliet. Ja, maar dat de, is de lokale pers ja, maar, in Nederland is ja, maar, failliet. Maar democratie is niet iets wat zo af en toe eens even gebruikt wordt... als het uitkomt. He? Ja, dat is maar, een vitale as van onze samenleving. en ja, Daar is, hoort een kritische pers bij. Ja, en ik maak vrije, mij daar zo zorgen ja, om. Hij maakt zich zorgen om die kritische pers. Ik met u... Uh, maar die, die grote krantenorganisaties... en zoveel zijn er niet meer ja. in Nederland die zeggen, ja, wij verdienen daar helemaal niks mee... dus we heffen die boel op of we maken geen krant voor een heel groot nee, gebied. Dat, dat mechanisme, dat begrijp ik. Ja, moet de overheid uh, dan wat doen daarin? Uh, nou, ik denk in ieder geval dat het goed zou zijn... als er uh, een agenda voor de lokale en regionale democratie zou komen. Uh, uh, wat je nu gaat zien in veel plattelandsgebieden... is dat de voorzieningen, omdat gemeenten, dat zegt u terecht... gemeenteraden ra, gemeente en gemeentelijke apparaten kunnen... de zorg, de jeugdzorg, de zee, kunnen dat allemaal niet zelf doen. Hebben ze soms ook de professionaliteit niet voor in huizen, ze gaan het met acht of tien of vijftien gemeenten ja. doen. Dat is dus op afstand niet alleen van de burger, maar ook van al die gemeenteraadsleden. Nou, daar moet de oplossing voor komen. Daar kan denk ik de commissaris van de Koning ja. ook een rol bij spelen door met gemeenteraden te bedenken... hoe kan je dit wel zo organiseren dat raadsleden invloed hebben... dat burgers betrokken worden. Ja. Daar ligt een, een, een braakliggend terrein. Ik vind ja. dat ook, uh, ook het kabinet daar een opvatting over moet hebben. En nu niet heeft. Uh, dat moet sterker naar voren gaan komen. Mm. Het gaat nu vooral over de zorg, over de zekerheid, over arbeid. En ik hoor te weinig wat dit vraagt van de lokale democratie. Ja, en moeten wij dan ook denken aan... om die burger dichter bij dat bestuur te brengen op het lokaal niveau... Uh, de burgemeester kiezen. Want dat is natuurlijk ook een leuk middel om mensen wat meer... Je, kijk, kijk, het zeggenschap voor mensen, dat, dat is een, een route om het ook via het in de institutionele weg te doen. Dus ja. bijvoorbeeld gekozen burgemeester. Of uh, ik ben ooit lid geweest van een commissie over Precies. de toekomst van het lokaal bestuur. Van de VNG heb ik ooit ingezeten. Daarin hebben we zelfs voorgesteld. Laat de gemeenteraden ook gewoon tussentijds verkiezingen uitschrijven ja. als, uh, als een college faalt. Ja, er zijn van allerlei opties te bedenken. Maar het gaat ook over zeggenschap in de wijk. Hè. Uh, wij hebben deze zomer ons rapport uitgebracht over de de Vogelaarwijken, dat is nu niet ontgaan, denk ik. Nee. Eén ding is daar... Want wat was de conclusie Nou, toen? Wij konden Heel geen kort. aantoonbaar positief effect op armoede, criminaliteit en dergelijke ontdekken. Ja. Dat is sterk in het nieuws gekomen. Wat niet naar voren is gekomen in de, in de beeldvorming... Wij dat wil ik bij uit... deze ja. rechtzetten. We hadden uitgelegd allemaal als journaai... dat het hele project dat het gefaald was. had, was. Ja, en dat, dat het beleid van Vogelaar gefaald was. Maar wat wij namelijk als eerste conclusie opgeschreven hebben... is dat wij merken in die wijken... dat wanneer mensen meer te zeggen krijgen over hun eigen wijk... het optimisme en de tevredenheid toenemen. En dat is dus ook dat zegt veel. Dat betekent dat als je mensen meer te zeggen geeft... dat ze daar ook gebruik van willen maken... en dat het optimisme dan ook toeneemt. Ja, Jaap Smit, in uw rol straks na 1 januari als commissaris van de Koning... er ligt nogal wat uh, op uw bureau. U ja. moet de mensen echt dichter bij het lokale bestuur ja. zien te brengen. Ja, en het is een vraagstuk wat ik ook in de afgelopen jaren regelmatig aan de orde stelde. Als ik dan in een zaaltje stond en mensen zeiden de politiek is onbetrouwbaar... dan stelde ik altijd de wedervraag hoe betrouwbaar bent u zelf als kiezer? He, want dat is de... En de overheid... En de... In, het, in, in, in een breed verband zeg ik... we hebben geleerd ons in de afgelopen decennia op te stellen als een klant van de overheid ja. en een consument... Ja, burger als consument. En wat terug moet komen is dat je, je als burger mede-eigenaar van de overheid... en mede-eigenaar van de samenleving bent. Ja, dan moet je dan dat, ook die democratie, exact. om er in de reden te vallen... Yes. wel een, uh, een push geven. Ja, ja. En inderdaad zoiets als een uh, gekozen burgemeester. Nou, Ik weet niet of dat dat nou meteen moet zijn, maar het, ga, nou ja. het gaat uiteindelijk om... Het CDA is er inderdaad niet voor, hè, maar het, goed. Gaat nou, het gaat uiteindelijk om de vraag... heb ik het besef dat ik niet een klant en een consument ben... maar een mede-eigenaar van, van die samenleving. Dat vind ik ook het dubbele van het woord participatiesamenleving. Dat is een pleo. Want in, een, in zeg maar, dat zeg je twee keer hetzelfde in feite. Ja. In een samenleving, daar wordt het, worden mensen gestimuleerd... De samenleving om... zijn wij zelf. Ja, dat zijn wij zelf. Ja, en dus... da daar is een vangnet voor mensen die niet voor zichzelf dus kunnen zorgen. Dus waarom die flauwekul participatie samenleving? Maar ja, dat, ik zeggen, kennelijk moeten we weer leren. zal dus de koning wat betekent... even opgekeken ja. hebben toen hij daar op die rechtsstoel nee, zat. Dat, dat, dat woord dat, dat mag volgens mij het prima gebruikt worden. Alleen, ja. het, het gaat ten diepste om de vraag... Wat betekent het om met elkaar een samenleving te zijn? Ja. Dat vind ik ook een kans voor de komende tijd. Ja, maar dan moet de politiek dus wel uh, iets, uh, iets uh, voor doen. Want eigenlijk is, uh, meneer Putters... als we het over de kloof hebben tussen uh, politiek en bestuur... en tussen mensen die er wel bij horen en niet bij horen... is, is, is veel groter dan we misschien wel denken... Is een zware uh, vraag, zo vlak nou, tegen 12 uur, maar goed. Ja, dat is een hele zware vraag. Nou, wij gaan in het komend jaar gaan wij, uh, uh, naar eigenlijk de nieuwe scheidslijn... in onze samenleving onderzoek doen. En daar kom ik bij uw vraag. Kijk, die kloof, wat is dat nou eigenlijk ja. precies? En we zijn klassiek gewend om bijvoorbeeld te zeggen... je hebt de hogere en die lagere inkomens. En daar is een verschil tussen, of hogere en lagere opleiding. En ik denk dat je eigenlijk moet gaan kijken... naar hoe die dingen elkaar beïnvloeden. Want ja. het is niet meer automatisch zo dat als je een lager inkomen hebt dat je daar niet mee kunt komen. Het gaat ook om toegang tot informatie, tot internet... tot nou ja, de buurt waar je in woont. Want wat voor woord in uw uh, gedachten is dan de kloof... Wat is dat ja, dan? Ik vind het een hele ingewikkelde term. Want de kloof die suggereert een beetje dat je of aan de ene of aan de andere kant ja. staat. En wat ik eigenlijk probeer te zeggen is dat dat niet meer zo heel duidelijk is... waar die dan precies ligt volgens ja, maar mij. Maar wat is dan het probleem? Want als we oproepen tot participatie, hoe je dat ook uh, taxeert... dan ja, roep je daartoe op omdat er blijkbaar iets ontbreekt in de nou, samenleving. Nou, Volgens mij is de roep om een participatiesamenleving... vooral een roep om een, een mentaliteitsverandering. Ik exact. denk dat wat in politieke arenas sterk leeft onder dat woord is dat we steeds minder een automatisch beroep kunnen doen op regelingen van de overheid vanuit de gedachte van nou die helpt ons wel maar eerst nadenken over wat kun je zelf of voor mensen in je omgeving betekenen voordat je naar de professionele zorg of hulpverlening stapt. Ja. Dus het is een mentaliteitsverandering vanuit het besef dat die verzorgingsstaat in de politiek maar ook onze economie al die problemen niet meer vanzelf oplost. En wat moet de politiek dan zelf daaraan doen om dat een beetje een zetje te geven? Uh, nou, ik denk wel uh, realisme inbouwen. Want het is ook onrealistisch... om bijvoorbeeld van mantelzorgers steeds meer te vragen. Als je weet dat het vooral 45-plussers en vrouwen zijn... die al heel zwaar belast zijn... Mm. dan moet je wel iets meer doen... dan alleen maar zeggen dat je meer moet gaan mantelzorgen. Want het komt allemaal op de schouders van diezelfde groep terecht. En ja. zo kan ik allerlei voorbeelden ja. geven... waar de overheid denk ik wel een rol heeft... om na te denken van hoe doe je dat dan? De samenleving anders inrichten. Ja, het laatste woord aan u... Uh, meneer Smit, dat, dat betekent ook wel iets dat we iets moeten verwachten van het politieke bestuur, hè? Jazeker. Uh, dan sluit ik aan wat Kim Putters net zei. Maar, uh, ik vind ook niet dat we het allemaal moeten gaan zoeken in regels en, en voorschriften... maar het gaat uiteindelijk om het beroep dat we ook op elkaar moeten durven te doen. En dat, nou, en dat, dat hangt ook samen met de beloftes en de toezeggingen ja. die je als politicus doet. Het moet realistischer. Ja, nou ja, en zeg maar, bewust van het feit dat wij leven in een tijd... waarin we echt op zoek zijn met elkaar naar nieuwe uitgangspunten... en nieuwe vertalingen van waarden die wij met elkaar belangrijk vinden. En dat doet ook een beroep op de mensen zelf. Dat geldt voor ons allemaal. Maar ook op de bestuurders. Ook op de bestuurders, ja. ja. Nou, dat is volgens mij een uh, mooie afsluiting zo, tussen kerst en nieuwjaar. Jaap Smit en Kim Putters, uh, dank. Een bijzondere dank uitzending was dit uh, zonder meer. Want vanaf volgende week zaterdag kunt u kamerbreed... Van de Afro en de TROS horen vanaf 1 uur op zaterdagmiddag. En wij hopen dat u deze transitie naar die nieuwe tijd met ons mee wil maken. Prettige jaarwisseling. Redactie Roeline Akse, Techniek, Marien Albersboer. Dag en tot volgende week, zaterdagmiddag om 1 uur. Argos gaat verhuizen. Oh yeah. Ch -ch -ch -ch Ch -ch vanaf 1 januari niet meer elke zaterdag om kwart over twaalf, Maar voortaan vanaf 2 uur s middags. Argos in 2014. Elke zaterdag, maar dan vanaf 2 uur in de middag. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. 100 jaar reclame.